2 uur Baltus met het NOS journaal Het Griekse parlement is akkoord gegaan met een wet die nieuwe bezuinigingen en massa-ontslagen mogelijk maakt. De wet voorziet onder meer in het ontslag van 15.000 ambtenaren, leraren en politieagenten. Griekenland stond onder grote druk om de wet aan te nemen. De maatregelen zijn een voorwaarde voor de volgende 6,8 miljard euro noodsteun van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Voor het parlementsgebouw demonstreerden zo'n 3.000 mensen tegen de bezuinigingen.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 De Amerikaanse politie gebruikt kentekenregistratie om de bewegingen van miljoenen Amerikaanse automobilisten bij te houden. De gegevens worden soms jarenlang bewaard, dat zegt burgerrechtenorganisatie ACLU. De kentekencamera's langs snelwegen en in politieauto's zijn officieel bedoeld voor het opsporen van criminelen. Maar minder dan 1% van de opgeslagen gegevens gaat over verdachten, zegt ACLU. Nelson Mandela is vandaag 95 jaar geworden. De oud-president van Zuid-Afrika brengt zijn verjaardag door in een ziekenhuis in Pretoria. Daar werd hij ruim een maand geleden opgenomen. Volgens zijn dochter vertoont hij een opmerkelijk herstel. De verjaardag van de voormalige anti-apartheidstrijder wordt groots gevierd in Zuid-Afrika. Op radio en tv wordt een verjaardagslied uitgezonden. Miljoenen kinderen zingen hem toe. De eerste militairen van de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan zijn teruggekeerd naar Nederland. De 100 militairen waren gestationeerd in de provincie Kunduz. De missie eindigde op 1 juli, een jaar eerder dan gepland. Het weer vannacht daalt de temperatuur tot rond de 13 graden en ontstaat nevel en lokaal mist. Morgen is het vrij zonnig, het wordt dan maximaal 28 graden. Vrijdag en zaterdag is het even wat minder warm, maar vanaf zondag wordt het zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zo, dat was een hele fraaie ja, aan het begin van de nacht. Ging het Anders hier bij de Vader op Radio 1. En die mooie plaatje werd gebracht door Elephant Jarrett en Louise Armstrong. Louis Armstrong in de dubbelrol als trompetist en zanger. Je hoort het nummer uit de musical, uit de opera moet ik eigenlijk zeggen. Borg Best van George Gershwin, het welbekende en overbekende Summer Times. Waarvan een heleboel versie, versies in het verleden oplaad zijn gezet. Goedemorgen, allemaal. De nacht klinkt anders dus hier bij de Vara op Radio 1 met uh, muziek van Heinde en Verre en ik heb ook nog wat uh, cabaret voor je, maar dat komt aan het uh, eind van de duur en natuurlijk ook zoals gebruikelijk tussen half vijf en vijf. En dit wordt Gilberto Gil. Op dit moment toertje door Europa en dit is van hem uit de jaren zeventig. <plaats> Ja, dat ging nou eventjes uh, lekker mis zo <laughs> hier. Dat kan af en toe wel eens uh, gebeuren. Dan zit je aan het een verkeerd knopje te trekken... en dan, uh, dan zijn dat van die dingen die kunnen gebeuren. Nogmaals, Julder to dus. <middels> toda menina paira tem um jeito que Deus dá toda menina paiana, tem defeito também que Deus dá que Deus Primeira missa, primeiro índio a partido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. o vem pro mal primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro belo dia também. Deus deu. Meer op Onze Braziliaanse, vriend, onze Braziliaanse vriend Gilberto Gil. Middels al uh, aardig wat jaartjes uh, oud. Zo'n om en bij de 70 is. Zij was dus de afgelopen uh, dagen in Europa. Ben maar zal ik maar zeggen. Afgelopen avond trad hij op in uh, België. In Deurne. De Belgische Deurne. En eergisteravond was hij in Amsterdam in Paradiso. En dit is de nieuwe van Blondie. Jawel, met zijn S. van Gothen. Want dat is een beve diter ook. die ervan hoorde, heeft als titel A Rose by Any Name... en ze heeft zich daarin laten begeleiden door uh, Beth Ditto. En die Beth Ditto, dat is een zangeres die je misschien kent... van de groep Gossip. De nieuwe blondie dus, A Rose by Any Name. En afgelopen weekend heeft ze opgetreden in België... bij uh, Rock, Werchter, Classic en... Nou, de optreden was niet even verdienstelijk... en uh, viel tegen uh, de verwachtingen werden en niet de bewaarheid. Of zoals een uh, Belgische recensent schreef in het weekblad Humo... Blondie is een wandelende botoxparty geworden... en erger, niets meurt harder dan gesmolten plastic. Ja, daar word je wel een beetje ontroerd van. Hey, kennen we dit niet van... Oh, oh. Ik 1981 En kraftwerk komt naar Nederland toe. Dat zal zijn op 17 en 18 oktober. Dan gaan ze optreden in Eindhoven. De locatie is het Evaluon. En er zijn per show maar 800 kaarten beschikbaar. Kraftwerk dus die naar Nederland komt. En dit was dus uit 81. En hier is dan die versie van Coldplay. Die hebben het niet computerlaf genoemd. Maar nou, ze dus hebben we het bewerkt tot het nummer talk. 2005, de klanken van Coldplay en het nummer Talk. The Kick, dat is een band die Nederlandstalige muziek maakt met een beatritme. Ze gaan in het najaar een theatertour doen, maar eerst doen ze nog een aantal festivals. Volgende week bijvoorbeeld, op Zwarte Cross zijn ze te zien, The Kick. Geen waar ik nooit heb gelezen, maar een kop vol met zorgen. Maak altijd mis Alles wat ik eigenlijk wil Is een huis met een tuintje En zonder al te veel gezug Gelukkig zijn Maar alles wat ik doe Dat is ver met de liefde Ik wend om mijn eenzaamheid ZANG En dit was dan een uh, opname die in deze vorm niet op de platen te vinden is. Dus, ze werd namelijk uh, vorig jaar gemaakt. Vorig jaar tijdens de Radio 1 Sports Zomer. De kick, even voor tegen wat ik al zei, ze zijn volgende week. En dat is dan vrijdag te zien, te bewonderen en te beluisteren op het uh, Zwarte Kropsfestival in Lichtenvoorde. Mexicaanse muziek, maar dan gemaakt in Nederland. Dit is Tierra Caliente Mariachi, zo heet het gezelschap, uit de Mala Marikita. Quítame, quítame de andar en pena, Debajo de tus enaguas pasaré la noche buena. Mariquita, quítate aquíitas, quita de padecer el rato que no te ves. Yeah. Tierra Caliente Mariachi, dat is de naam van het gezelschap. La Mariquita, het nummer en wat ik al zei, het gezelschap... dat uh, komt niet uit uh, Mexico of Acapulco of noem maar wat op... maar ze komen uit uh, Amsterdam, daar zijn ze sinds uh, 1986 actief. Er zitten ook een paar leden in... die uh, Mexicaanse bloed door de aderen hebben vloeien... maar het is van in de basis nu een Nederlands gezelschap. Tierra, tierra Caliente Mariachi. Het zijn de Steves. Dat is een Engels gezelschap. En die hebben een nieuwe single gemaakt. Mexico is de titel daarvan hier. En de nacht klinkt anders Radio 1. Take it back or let me go. It's better if I tell you so. I hurt you once before and I'll do it again. Everyone I know is gone. And I don't seven Staan uit de Steves, komen uit het Groot-Brittannië. En dan liedje dat, ze zongen Mexico. Een nieuw nummer is dat van hem. Zo dadelijk het cabaret hier bij De Nacht klinkt anders. Cabaret hadden het dikke stad van de Tour, hier wel. Maar voordat we zover zijn, eerst nog even luisteren naar James Taylor en Mexico. Way down here, you need a reason. Feel a fool, run in your stateside. Voor een directe reportage van de dertiende etappe in de Tour de France, Pau Bordeaux, schakelen we nu over naar Theo op de motor. Nou, luisteraars, u hoort het. Uh, we gaan weer terug naar Theo als de verbinding met Frankrijk hersteld is. They're working like a dog for a 10 Never seen a my take pay. They pay me for the shit my give and the, the week. Eens proberen met Theo op de motor voor een direct verslag van de dertiende etappe in de Tour de France, Pau Budou. Gaan we over naar Frankrijk. De kan hier wordt gepasterd door een sturende regen en de regen en dan dat wat een gat van Rugge van. Zo zij met een zetten. Zit ons vandaag niet mee met de techniek. We zullen nog even moeten wachten op een betere lijnverbinding met Frankrijk. Nog eens proberen. De strijd tussen Po en Bordeaux schijnt in alle hevigheid te zijn losgebrand. Theo, ben je daar? Ja, en wat daar nou precies gebeurd is, wat daar nou precies gebeurd is in Frankrijk, dat zullen we pas vernemen wanneer de lijnverbinding met Bordeaux is hersteld. Maar ma solo baci che do a Paul Bordeaux is voorbij. We hebben Theo weinig kunnen horen deze middag. Dankzij technische onvolkomenheden. Maar gelukkig staat hij nu met een hele goede lijn. Bij de finish in Bordeaux. Met de winnaar van de dertiende etappe. Kom er maar in Theo. Ja, heel Hilversum. Ik zit hier in een cabine van de ORTF. En naast mij is Chef uit Sint-Willibord. Dus deze sympathieke Brabander zit in zijn eerste profjaar. Chef. Hoe is het zo gekomen, deze overwinning? Helemaal kapot. Ik ben nog helemaal kapot, Theo. En mijn moeder was vandaag jarig. En ik heb een ploegleider gevraagd, uh, mag ik rijden voor ons moeder vandaag? Ons moeder is jarig. Haha, <laughs> wat leuk voor je dat je ja. moeder jarig is. Ja, okay, alles uit de kast, ik ben nog helemaal kapot. Mijn moeder, gefeliciteerd, we hebben helemaal voor u gereden vandaag. Ik heb gewonnen. En dat is het verhaal van de etappe eigenlijk. Jongen, zou ik zeggen, schreef het eruit. Laat ja. het horen aan ik, sint Willebroord. Moeder, ik heb de etappe gewonnen. <laughs> ik heb de etappe in de Tour de France gewonnen. Ik heb voor u gereden, ik heb gewonnen, ons moeder. Zo, ik kon sint Willebroord even luisteren naar een blije chef. Ja, ik kon alleen maar denken aan ons moeder. Ik heb nergens aan gedacht, alleen aan de huiskamer en als ze jarig was. Ik heb alles gegeven. Alles gegeven voor ons moeder en ik heb gewonnen. Ja, als je ze even de groeten wilt doen, ga je gang, chef, hoor. Ja, moeder, heel erg gefeliciteerd nog voor van, van chef. Ik heb uh, alles gegeven voor vandaag en ik heb gewonnen. En uh, vader ook, ons vader ook, hè, en uh, opa en oma, en, uh, tante Corrie, tante Truus, oma Willem, tante Vriend, tante ons, en van Nelis, over, ons. En Nelene, Nelene, Nelene, Nelene, liggen en het hele dorp. you through Uit België komen ze en ze noemen zich uh, Puggy. En Puggy die hoort je met uh, het nummer dat als titel heeft... de Win to Win the World. En het gezelschap was ook nog te vinden op uh, Pinkpop recentelijk. Pinkpop wat uh, eerder in juni plaatsvond... Wat had je daarvoor? Daarvoor had je de ronde flits, vier ronde flitsen met Henk Spanen en Harry Vermeer. Een opname uit 1981. Toen hadden ze bij de VARA op zaterdagmiddag een radioprogramma. Tussen start en finish werd redelijk goed beluisterd, zelfs zeer goed beluisterd. En dat was reden voor een platenmaatschappij om met de twee jongens een grammofoonplaat te maken. Een LP is dat geworden onder de titel uh, Tussen start en finish. En daarop waren deze vier ronde flitsen te vinden. Tussendoor hoorde je een opname van Dave Edmonds. Here comes the weekend. Tom Waits, I don't wanna grow up. En Aylan Brandy die zong 24 Mila Baci. En dit is dan een van de hoogtepunten van het North Jazz Festival van afgelopen weekend. Daar was Sting. En dit is een nieuwe single van Sting. Practical Arrangements. asking for the moon? Is it really so implausible That you and I could soon Come to some kind of arrangement I'm not asking for the moon I've always been a realist When it's really nothing more Than a simple rearrangement With one roof above our heads A warm house to return to We could start with separate beds I could sleep alone Or learn to I'm not suggesting that we find Some earthly paradise forever I mean how often does that happen now The answer's probably never But we could come to an arrangement A practical arrangement And you could learn to love me Given time I'm not promising the moon I'm not promising a rainbow Just a practical solution To a solitary life I'd be a father to your boy A shoulder you could lean on How bad could it be To be my wife With one roof above our heads A warm house to return to You wouldn't have to cook for me You wouldn't have to learn to I'm not suggesting that this proposition here could last forever I've no intention of deceiving you You're far too clever But we could come to an arrangement A practical arrangement And perhaps you'd learn to love me You could learn to love me, given time. En later, dan is het alweer herfst, dan zal er een nieuw album verschenen... onder de titel Last Chip. een nieuw album van Sting. En dit is dan de nieuwe single, het visitekaartje van dat nieuwe album... Last Chip onder de titel Practical Arrangement Sting, dus. het nieuws... Na meer de nog ging het